In een andere reactor heeft brand gewoed. Premier Kan heeft iedereen opgeroepen tot kalmte. De Nikkei-index zakt verder weg. De aandelenbeurs van Japan stond vlak na opening 6 procent lager. Inmiddels is hij verder gedaald naar ruim 12 procent. Gisteren sloot de beurs al met 6,2 verlies. De Japanse centrale bank steekt 44 miljard, miljard euro extra in de geldmarkt.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 De huurdersvereniging is teleurgesteld dat minister Opstelte... het voorstel van het vorige kabinet van tafel heeft geveegd. Huurders kunnen volgens het wetsvoorstel... een opknap plan voor hun woning indienen bij de verhuurder. Die moet het plan uitvoeren als het redelijk is... en mag dan de huur verhogen. Minister Opstelte denkt dat het wetsvoorstel tot te veel regelgeving leidt. Het weer wisselend bewolkt bij 6 graden... in de middag in het midden- en zuiden wat zon... en dan wordt het 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 en Marcel Ooster. 15 maart, goedemorgen. We hebben sterk het vermoeden dat het niet goed gaat bij de kerncentrale in Fukushima. Na weer een explosie en een brand worden de waarschuwingen voor radioactiviteit steeds luider. Het laatste nieuws hoort u van onze mensen in Japan, Wouter Zwart en Joan Veldkamp. We willen ook met een Nederlander in Tokio, want die stad krijgt nu ook serieus te maken met de problemen bij de kerncentrales. Hoogleraar en energiedeskundige Wim Turkenburg is hier vanochtend de hele ochtend te gast om meer te vertellen over de consequenties van de koelingsproblemen bij de kernreactoren. Door de problemen in in Japan is overal de discussie over kernenergie weer opgeleid. We zetten vanochtend Greenpeace tegenover atoomstroom. En over de oorzaken van al die problemen, de aardbeving en het tsunami... praat Joris van der Kerkhof vanochtend met waterbouwkundigen van de TU Delft. Ook Libië vergeten we niet vanochtend. De opstandelingen krijgen het daar steeds moeilijker. Mustafa Oubi doet verslag vanuit Benghazi. We praten ook met de directeur van het Nederlands Rode Kruis. Zij is in het vluchtelingenkamp aan de Libisch-Tunesische grens. En verder gaat het vanochtend over de weerstand in de Eerste Kamer... tegen het elektronisch patiëntendossier. Het hertellen van de stemmen van de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland. Bewapende militairen op koopvaardijschepen tegen de piraten. Ja, eerst Albert Heijn in België. En de start van de kaartverkoop voor de Olympische Spelen in Londen. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons dus ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, bijvoorbeeld over de kernreactoren in Japan... ...laat het ons weten via Twitter. Ons adres daar is nosradio1. Er zijn dus opnieuw problemen bij de kerncentrale in Fukushima. Vannacht was er een nieuwe explosie in centrale 1... en dat is al de derde sinds de aardbeving van vrijdag. Rond die centrale komt een gevaarlijke hoeveelheid straling nu vrij. Mensen in een straal tussen de 20 en 30 kilometer van de centrale moeten binnenblijven. De Japanse premier kan. Radiation heeft spread from deze reactors, en de reading van het level seems heel hoog and there is still a very high risk of further radioactive material from Out. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. In een vierde reactor heeft brand gewoed. In drie reactoren wordt nu zeewater gepompt om een meltdown te voorkomen. Volgens de Japanse regering verloopt dat vooralsnog goed. Premier Khan heeft opgeroepen tot kalmte. Wij gaan naar Tokio. Daar is onze correspondent Joan Veldkamp. Joan, weet jij wat er nou gebeurd is daar in Fukushima? Uh, nou, voor mij, Naar mijn weten is er weer een explosie geweest, zelfs vanochtend... Um, en daar is, daarbij is de, ik maar zeggen, de kern, ja, die, die reactorstaten, die liggen nog in een soort van uh, uh, kern, opgeslagen kern. En die is nu ook geraakt door de explosie. En daardoor is er nu, zijn er nu gevaarlijke hoeveelheden radioactief materiaal uh, vrijgekomen. In ieder geval gevaarlijk voor de nabije omgeving, dus niet voor het hele land. Mm. Uh, gelukkig uh, is er weinig wind... Uh, de wind waait wel van noord naar zuid. Daarom zeggen ze dat Tokio er mogelijk ook mee te maken krijgt. Maar er is weinig wind op dit moment. Uh, het enige waar men echt bang voor is, is regen. Want als er regen komt, dan neemt die regen die radioactiviteit mee naar de grond. Maar Jonathan, het is dus duidelijk gevaarlijker geworden? Ja, het is gevaarlijker geworden. Daar moeten ook mensen binnen een straal van 30 kilometer nu binnen blijven als ze nog niet geëvacueerd zijn. Zijn er ook waarschuwingen al in, uh, in Tokio, Joan, waar jij zit? Nee, maar de verontrusting onder de buitenlanders wordt wel steeds groter. En wat een heleboel buitenlanders mateloos irriteert... is dat hun ambassades maar niet met aanvullende informatie komen. Dus ik zit hier bijvoorbeeld met een Duitse collega. Die heeft er nu op aangedrongen bij de Duitse ambassade... waar nota bene een stralingsdeskundige werkt dat ze nu gewoon eens een keertje een toespraak gaan houden... tot uh, de, de Duitsers die daar uh, belangstelling voor hebben. Mm -hmm. En je hoort nu ook dat bijvoorbeeld Duitse bedrijven... Uh, de vrouwen en kinderen van hun ambtoyees aan het evacueren zijn naar Osaka. Uh, ja, dus de, de onrust wordt wel steeds groter. Uh, vooral onder de buitenlanders die nog kans hebben om weg te komen. We hoorden net enigszins weer geruststellende woorden van premier Kahn. Heb je de indruk dat de overheid genoeg doet, iets doet, effectief iets doet? Laat ik het zo zeggen, ik denk dat de problemen zo groot zijn... dat niemand meer ze het hoofd kan bieden, echt. Uh, dus de problemen zijn op zoveel fronten nu... dat ik echt wel denk dat ze genoeg doen... maar dat, dat het gewoon misschien wel te veel is voor, uh, voor de mensheid op dit moment. Heb je het idee dat ze het niet meer in de grip hebben? Niet helemaal, maar ik vind wel dat uh, ze nu bijvoorbeeld uh, straling moeten gaan meten in Tokio en daar gewoon een update van moeten geven aan de mensen. En dat ze misschien hier ook toespraken moeten houden met wat mensen moeten doen om uh, zich zoveel mogelijk tegen die straling in te dekken. Kijk, wij buitenlanders komen wel weg, maar er wonen hier ook 13 miljoen Japanners die niet wegkomen. John Veldkamp, onze correspondent in Tokio over het gebrek aan informatie daar. We gaan even naar de Nederlanders. Van de vermiste Nederlanders is er vannacht uh, één ongedeerd teruggevonden. Het gaat om een 29-jarige vrouw die Engelse les gaf. Van nog drie Nederlanders is onduidelijk waar ze zijn. Eén van hen is vermoedelijk nog in het rampgebied. Dan naar Libië. Voorlopig komt er geen vliegverbod voor boven het land. De VN-veiligheidsraad kwam vannacht in een speciale vergadering niet tot een beslissing. Correspondent Ron Linker legt het uit. Ondanks een verzoek van de Arabische Liga om snel een vliegverbod in te stellen... bleek tijdens de zitting van de Veiligheidsraad dat er nog veel vraagtekens zijn. Bij Rusland, maar ook bij de Verenigde Staten. De Russen vragen zich bijvoorbeeld af hoe naleving van een eventueel vliegverbod moet worden afgedwongen. De Amerikanen willen dat Arabische landen actief gaan meedoen in eventuele militaire operaties. Al met al is duidelijk dat op korte termijn geen resolutie verwacht mag worden. Ron Linker en later spreken we met Mustafa Ubi, onze correspondent. Hij is in Benghazi. Staatssecretaris Bleker van Landbouw wil meewerken aan een onderzoek... naar de MKZ-crisis van tien jaar geleden. Bleker zei dat tijdens de première van een film... over aanpak van de MKZ-crisis destijds in Kootwijkerbroek. Als er een bereidheid is om uh, uh, gezamenlijk een, een, een commissie... waar we ook gezamenlijk vertrouwen in hebben... Uh, dat die er nog uh, opnieuw met een open mind naar kijkt... Uh, daar sta ik wel uh, open voor zo'n zo verzoek. Maar dan moet het ook wel echt een verzoek zijn... wat vanuit de Kootwijkerbroek als het ware dan ook uh, gedragen wordt. Twee Nederlandse koopvaardijschepen krijgen mariniers aan boord... ter bescherming tegen Somalische piraten. Daarmee komt er dan een eind aan een lange lobby van de rederijen. De maritieme vakbond Nautilus is tevreden. We zijn al twee jaar bezig. We hebben het eerst geprobeerd bij minister Van Middelkoop... van Defensie de vorige... Ik wilde er niks van weten. We hebben het bij hille aangekaart. En eh, nou, als hij nu door de bocht is, eh, geweldig. Ja, toch vinden de rederijen, zowel als de vakbonden, de toezegging nog niet genoeg. Ze vragen de overheid ook om bescherming voor alle schepen. Het beloningsbeleid voor ziekenhuizen wordt veranderd. Per 1 januari moet een nieuw beloningsstelsel voor meer concurrentie tussen ziekenhuizen zorgen. Minister Schippers van Volksgezondheid legt uit waarom de beloningsregels veranderen. Nou, Ze worden afgerekend op hele andere criteria, zoals bijvoorbeeld lichtdagen en zo. Maar niet op hoe goed hun behandeling is qua kwaliteit of hoe doelmatig ze zijn. En eigenlijk moet die relatie er wel zijn, wil je goede zorg tegen een scherpe prijs inkopen. En de zorg dus beter van kwaliteit maken en houdbaar voor de toekomst. Volgens de minister zullen ziekenhuizen zich moeten specialiseren om rendabel te blijven.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 Het krijgt een tekort aan asbestverwijderaars in Nederland. Directeur van een van de grootste asbestverwijderaars, Jeroen Koolhoff... denkt dat het tekort nog dit jaar problemen zal geven. Het probleem is zo groot dat, uh, dat wij uh, nu nog kunnen voorzien in de vraag die we krijgen van onze klanten. Maar uh, dat zeker op het moment dat het mooi weer wordt en uh, de verscherpte regelgeving zoals die er nu is uh, bij de overheid, dat uh, de, de komende maanden de vraag zo groot is dat wij echt uh, 50, 60, 70 asbestsanerers tekort komen. Volgens Koolhof hebben alle asbestsanerers personele problemen. Het vermoeden is dat mensen bang zijn om in de sector aan de slag te gaan. Maar ik denk dat veel mensen afgeschrikt worden door programma's als Sembla, waarin uh, naar voren komt dat je, dat je, dat je ziektes uh, krijgt van asbest. Dat is uiteraard ook zo. Alleen als je saneert, dan moet je je aan de regels houden. En dan zit je netjes in de pak en je gaat in de decounit uh, douchen... een aantal keren uh, uh, per, de, per dag. En daardoor uh, ja, is er helemaal niks aan de hand qua veiligheid. Dan naar het opruimen van de troep na de brand van chemiebedrijf Chemiepak in Moerdijk... Dat gaat tientallen miljoenen kosten, zegt waarnemend burgemeester Mans... Er is een voorlopige raming, maar het is een raming met, met de vinger in de lucht... van wat u gehoord hebt, van 40, 41 miljoen in totaliteit. En daarover, met z'n allen, moeten we daarover stoeien. Dat wil zeggen met het Rijk op. Met de verzekering, met het bedrijf. Inmiddels loopt het onderzoek naar de gezondheid van de hulpdiensten... en omwonenden van de brand al dus mans. We hebben een apart project dat nagaat hoe de gezondheid van de mensen bijstaat staat op, na de brand. Dat onderzoek dat richt zich op de hulpverleners en richt zich op de bewoners. De resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Ik heb een eerste proef gezien en daaruit zou kunnen worden afgeleid dat dat meevalt. U krijgt van ons nog het financiële nieuws. Beleggers maken zich zorgen om Japan. Dat vertaalt zich in rode cijfers op de beursvloeren overal. Ook op Wall Street. De Dow Jones sloot 0,4% in de bin. En de technologiebeurs Nasdaq leverde nog wat meer in. Verloor bijna 15%. De beurs in Tokio verliest heel veel. Momenteel staat de Nikkei op een verlies van een kleine 12%. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Mark. Het is 13 minuten over zes. Ze laat bijna nooit van zich horen. Ze reed nauwelijks nog op, geeft geen interviews... maar gelukkig heeft ze wel Twitter. Zangeres Kate Bush. In een van haar laatste tweets schrijft ze dat ze met een nieuw album komt... met songs van The Sensual World uit 1989... en The Red Shoes uit 1993. De nummers worden wel bewerkt. Zelfs noemt ze het de Director's Cut. Why does a multi-millionaire fill up his home with priceless junk? Turn so it <laughs> En die director's cut, zoals ze uh, het zelf noemt, kijkt Bush, komt uit op 16 april. Bush heeft er zin in dit jaar, want ze belooft, ook weer op Twitter, dat dit jaar ook nog een album komt met nieuw materiaal. Kwart over zes. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Harde woorden van de Amerikaanse vicepresident Joe Biden vorige week. Hij noemde Rusland tijdens een bezoek aan het land corrupt en liet weten zich grote zorgen te maken... over de achteruitgang van de democratie in het land. Gisteren was minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken in Moskou. Met zijn Russische collega Lavrov maakte die afspraken... over de samenwerking tussen Nederland en Rusland voor de komende jaren. Kisha Hekster sprak met de minister... over de mensenrechten situatie in het land. Drie jaar geleden kwam Jan-Peter Balkenende naar Rusland... en toen noemde hij dit land een jonge democratie. Heeft u het gevoel dat dit land inmiddels volwassen geworden is? Om, een, uh, om echt te democratiseren heb je tijd nodig. En dat geldt natuurlijk ook voor zo'n enorm land als de Russische federatie. Dus dat gaat niet van de ene op de andere dag. Uh, ik merk wel dat bijvoorbeeld het programma van president Medvedev... voor de modernisering en de koppeling daarvan aan verbetering van de rechtsstaat... dat dat toch wel een stap in de goede richting is. Ik merk, als ik het uh, hier ook heb met uh, mensen van, uit de mensenrechtenorganisaties over de rechtsstaat, de processen in de rechterlijke macht, uh, de mensenrechten in het algemeen, dat er nog veel te wensen is. U heeft vanmorgen gesproken met een aantal mensenrechtenactivisten. Hebben zij u dingen verteld waar u van geschrokken bent? Uh, zij hebben mij verteld dat, de zaak, dat er nog altijd zaken zijn die, uh, die wij niet zouden willen. Um, ik hoor over uh, bijvoorbeeld het feit, en dat vind ik zorgelijk, dat mensenrechtenactivisten echt moed moeten opbrengen om die mensenrechten te verdedigen. Uh, dat is ook niet voor iedereen weggelegd om die moed op te brengen. En daarmee komt het al gauw neer op een kleine groep mensen... die echt uh, alles op alles zetten om die mensenrechten te verbeteren. Ik be heb begrepen, maar misschien heb ik dat niet goed begrepen... uit uh, de vragen die op de persconferentie met uh, minister Lavrov werden gesteld... dat u die dingen niet rechtstreeks aan de orde gesteld heeft met minister Lavrov. Klopt dat? Dat klopt niet. Ik heb uh, twee keer in het gesprek, eerst aan het begin en daarna nog aan het einde... het zeer expliciet met hem gehad over de mensenrechten situatie in Rusland... En dan spitst het zich voor wat betreft uh, mijn collega Lavrov toe... op de vraag of we inderdaad de universele verklaring van de rechten van de mens... met universele waarden waarom het gaat... inderdaad ook op een land als Rusland van toepassing kunnen verklaren. En de discussie die er dus voortdurend uh, speelt is... of de Russen bepaalde eigen accenten zouden kunnen leggen... Uh, op het punt van de mensenrechten of niet. Naar het oordeel van de Nederlandse regering... Geld, dat de universele verklaring van de rechten van de mens onverkort voor alle landen geldt... en dat zeg maar, verbezonderingen naar de eigen traditie of geschiedenis van landen niet, in, niet uh, aan de orde is. En denkt u niet stiekem wel eens bij uzelf van... zou het in Nederland niet ook fijn zijn om uh, de besluitvorming wat meer op zijn Russisch te doen? Ik denk dat, dat, dat wij in Nederland uh, blij mogen zijn met een uh, democratie ook met de rechtsstaat, met de koppeling van democratie en rechtsstaat. En daar wil ik niks aan afdoen. En dat er dan in Nederland soms met bepaalde besluiten... wat langzamer gaat dan misschien in Rusland, dat neem ik dan graag voor lief. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken was gisteren op bezoek in Moskou. Kiesje Hekster, onze correspondent sprak met hem. Door naar piraten. Voor het eerst gaan bewapende militairen meevaren op Nederlandse schepen in de Indische Oceaan. Op twee schepen worden militairen ingezet om ze te beveiligen tegen piraten. Het Nederlandse bedrijf Speckops zet al jaren beveiligers op buitenlandse koopvaardijschepen. Het gaat dan vooral om ex-militairen die hiervoor worden ingehuurd. Zijn particuliere beveiligers mogen niet op Nederlandse schepen ingezet worden. Directeur Marco van Hees van Speckops is kritisch over het besluit van Defensie. Hoe laat zijn jullie nu vertrokken dan? Net. En de ITA-maritjes zal zijn vrijdag ergens dan. Marco van Hees is met en mensen je, aan het bellen die nu aan boord gaan van een je, kopverrijschip. Dat bij blijft niet. Eigen of die van de boot. En zo gaat het de klok rond. Goed, goedjes. En hoeveel mensen gaan er nou aan boord van nu? Maar dan moet u denken tussen de vier en de tien man. Ja, we zien nu een uh, filmpje aan boord van een schip. Dat is een echte situatie? Ja, dat is inderdaad een, een echte situatie... Uh, waarin uh, in de nabije omgeving uh, een aantal uh, uh, unidentified uh, skips aanwezig zijn. Ja. Ja, dus dan gaan nu mensen naar de rand van het schip, lopen ze naar de reling? Ja, inderdaad. Neem het ze hebben ook laser, uh, ja, lasergestuurde apparatuur... Ja, dat zijn inderdaad zichtbare lezers die op de, de wapens zitten, ja. Is dit al zo afschrikwekkend dat er inderdaad... dat die piraten eieren voor hun geld kiezen? Of is het al wel voorgekomen dat u mensen hebben gevuurd ook? Nee, dat is uh, gelukkig nog nooit voorgekomen. Dus uh, we weten ze goed uh, af te houden met uh, showing the force, zoals wij dat noemen. Ja, laat je wapens zien, laat je tanden zien. Inderdaad. En ze ja. kiezen een... Ongewapend schip. Ja, ja, inderdaad. Dus wat dat betreft, ga, is dat wel effectief, ook met mariniers? Uh, inderdaad, zou ik uh, ook met mariniers uh, zeker afdoende moeten zijn. Ja, hier zien we aan, dat wel aan boord wordt geschoten, maar dit is geloof ik een trainingsfilmpje. Ja, is het dat toch is toch Dat zijn toch wel flinke machinegeweren die ik daar zie, hè? Militaire wapens, inderdaad. En het is geen probleem om die van een aanboord te krijgen in allerlei landen in die regio. Dat kan allemaal. Dat kan allemaal, maar daar moet je wel denken aan een voortraject... wat er aan vooraf is gegaan van minimaal een jaar. Als het dus allemaal doorgaat, betekent het dat Nederlandse mariniers... ook dat werk gaan doen wat u nu doet. Alleen zij komen met meer mensen op een schip, geloof ik. Ja, dat klopt. Alleen uh, gaan hun dan wel alleen de Nederlandse uh, schepen beveiligen. Dus uh, onder de Nederlandse vlag varen de schepen beveiligen door risico de, uh, risicovolle wateren. Hoe, om, hoe grote operatie hebben we het dan? Dan moet u een beetje kijken hier van uh, Colombo uh, richting de Golf van Aden. En uh, dan eindig je ergens halfwege de Rode Zee. Alleen het punt nu is, uh, wat ik begrepen heb, is dat de Nederlandse mariniers uh, bij Djibouti afgaan. En dat is het, uh, toch nog risicovol gebied. Waarom gaan ze er af?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 Kritiek dus van directeur Marco van Hees van Speckops. Mijn nog sprak met hem. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Scheidsrechters in het betaalde voetbal staan behoorlijk ter discussie. En de toon waarop er over hen gesproken wordt is niet altijd even vriendelijk. De ene trainer naar de andere levert stevige kritiek op het fluiten. En de media doen er ook nog een schepje bovenop. Tijd voor overleg vonden de KNVB, de scheidsrechters en de trainers. Gisteren kwamen ze bij elkaar en Gertjan Verbeek van AZ... een van de grootste kritiekassers van de laatste weken was daarbij. U hoort hem over dat gesprek. Nou, de wijze waarop te gaan is moet ik eerlijk zeggen dat, uh, dat bij 100% is meegevallen.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 Ja, en die van Oostveen, waar Verbeek het over heeft, is Bert van Oostveen. Directeur betaald voetbal van de KNVB. Hij somt op wat het gesprek heeft opgeleverd.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 nou, over en weer. En last but not least, als laatste punt, is dat we de rol van de field Official wat duidelijker moeten maken. Daar is niet, iedereen, uh, uh, even, nou, het is niet voor iedereen even duidelijk wat hij moet, uh, wat hij moet doen. Eh, maar hij is natuurlijk primair als ondersteuner van de scheidsrechter, is hij aangesteld. En dat moet duidelijker worden. Dat wielrenner Robert Gesink zich in de Italiaanse etappekoers Tireno Adriatico in de zware etappes van voren zou laten zien... dat was wel te verwachten. Dat Wout Poels dat ook zou doen, dat was minder voor de hand liggend. Eergisteren werd hij tweede en daarvoor zesde... in dezelfde tijd als de winnaar, Cadell Evans. Boven verwachting goed, vindt hij zelf ook.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 Het is bijna half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. De problemen rond de Japanse kerncentrale Fukushima zijn verergerd. Er is opnieuw een explosie geweest en ook een brand. Daardoor zijn schadelijke hoeveelheden straling vrijgekomen. Mensen die 20 tot 30 kilometer van de centrale wonen, moeten binnen blijven. Dichterbij waren mensen al geëvacueerd. De Nikkei-index zakt verder weg. Bij opening was er een verlies van 6% en inmiddels staat de index op een verlies van uh, 10,5%. Premier Kan heeft de Japanners opgeroepen rustig te blijven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nog contact met drie Nederlanders in Japan. Eén is mogelijk in het rampgebied, twee anderen kunnen ook elders in het land zijn. De vijftig Nederlanders die in het rampgebied wonen over lange tijd verbleven... hebben de ramp allemaal overleefd. En staatssecretaris Bleker is bereid onderzoek te doen... naar de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden. Alle getroffen boeren om een, als getroffen boeren om een onderzoek vragen, dan zal hij daaraan meewerken, zo heeft hij gezegd. Na de uitbraak van mont en Klausje werden honderden boerderijen geruimd.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 Vanavond en vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 6 graden. Morgen is het opnieuw zonnig in het zuiden van het land en meer bewolkt in het noorden. Dit zien we ook terug aan de temperatuurverdeling, want het wordt morgen 8 graden in Friesland tot 13 in Brabant. Donderdag is het bewolkt en gemiddeld 9 graden. Vrijdag en zaterdag krijgen we een beetje regen. AMB Verkeersinformatie met vier files. Dat zijn tot nu toe alleen maar de dagelijkse files die er op dit tijdstip altijd staan. Dat is de A2 natuurlijk richting Amsterdam tussen knopend Ouderijn en Maarse, 2 kilometer. En op de A7 vanuit Horen in de richting van Zaandam tussen Pummerend Noord en Weidewormen 5. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 naar Europoort. Eerst tussen Rotterdam-IJsselmonde en het knooppunt Vaanplein 2 kilometer. En een stukje verderop tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. Het is één minuut over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort het in het bulletin. Explosies, radioactieve stralingen, mogelijke meltdowns. Deze problemen spelen zich weliswaar af op honderden kilometers afstand... van de Japanse hoofdstad Tokio. Maar de wind hoeft maar even verkeerd te draaien... en de stad met zo'n 15 miljoen inwoners kan ook grote problemen krijgen... vanwege de kerncentrale in Fukushima. Mark Wesseling woont al jaren in Tokio, heeft daar een reclamebureau... en we hebben hem nu aan de telefoon, meneer Wesseling. Goedenavond, middag voor u. Ja, goedemiddag. Hoe is het op het ogenblik in Tokio? Uh, ja, vrij gespannen uiteraard. Uh, overal staat het nieuws aan. En uh, ook los op de kantoor is uh, iedereen wel een soort van werk, maar ik zou zeggen op heel uh, gelimiteerde speed. De aandacht is er niet echt bij bij het werk. Uh, nee, ja, het is natuurlijk wel dat uh, de Japanners voornamelijk die willen zoveel mogelijk zorgen dat alles uh, normaal is. Uh, daarvoor heb ik echt uh, heel veel respect. Er is dus bijvoorbeeld een jongen van, uh, van mijn kantoor die uh, vannacht uh, samen met een vriend van hem naar Fukushima is gereden om zijn oma af te halen. Vanochtend uh, teruggekomen is in Tokio en gewoon weer vandaag aan het werk is. Dus uh, dat is echt petje af. Uh, maar ja, ondertussen zit ik hier natuurlijk wel met een uh, tikkende kernbom als het ware uh, op een afstand en is de informatie heel erg gelimiteerd en dat maakt het allemaal een beetje eng. Mm. In die zin gelimiteerd? U, u, u krijgt gewoon weg te weinig informatie om bijvoorbeeld de beslissing te kunnen nemen of je nou moet blijven of niet? Ja, uh, er komen ook veel uh, gemixte uh, informatie van binnen via uh, ambassades en uh, bedrijven. Er zijn mm. toch eigenlijk wel veel uh, Voornamelijk experts van grote bedrijven die, die worden allemaal weggehaald. Uh, het begon zaterdag met een van mijn klanten, BMW, die uh, een hele uh, buitenlandse staf uh, terug hebben gevlogen naar München. Uh, en dat heeft een beetje een spakkettenreactie in gang gezet. Ik hoorde net van een uh, collega van mij, wiens zus bij HM werkt, dat het hele bedrijf is opgedeeld en naar Osaka wordt gebracht nu. Dus ja, dat zijn toch allemaal niet hele prettige berichten. Nee. Uh, ook de Europese ambassade, inclusief de Nederlandse ambassade, die uh, uh, heeft een statement uitgegooid dat uh, als je niks te zoeken hebt in Tokio, dan raden ze het aan om, uh, om weg te gaan. De Franse ambassade heeft vandaag al gezegd dat uh, ze willen dat als je in Tokio blijft, uh, je binnen blijft en uh, de ramen dicht doet en uh, je ventilatie uh, afteeft. Um, ik hoor ik u nou, niet over de Japanse media, meneer Wesseling. Wat, wat melden Japanse media over het gevaar bijvoorbeeld voor Tokio? Er wordt continu eigenlijk een beetje hetzelfde herhaald... dat ze zeewater in die, uh, die uh, centrale pompen... wel vanochtend uh, begon de, de, de TEPCO, de Japanse elektriciteitsmaatschappij... Uh, uh, met een statement dat ook reactor nummer 4 in het probleem is... Um, verder heeft toen de prime minister van Japan uh, een statement uh, eruit gegooid: dat uh, de radius nu vergroot is naar 30 kilometer rond uh, de centrale. En uh, daarna ook heeft gezegd dat uh, ook TEPCO nu mensen uh, bij de centrale aan het weghalen is. En dat is okay. een heel slecht weten. En voelt u zich dan genoeg geïnformeerd door de Japanse media? N nou, ik woon in Tokio. Wat, uh, wat ik niet zie is. Zo gebaseerd bijvoorbeeld een weerbericht van mocht er een fallout zijn, hoe snel hier eventueel radioactief materiaal de stad kan bereiken. Wat het eventueel inhoudt als het gaat regenen, het is nu bewolkt, wat houdt dat dan in? Dat zou ik dus wel wat meer willen weten en dat zie je eigenlijk niet. Toch zegt u net zelf, u heeft het gevoel dat u op een tikkende kernbom zit. Waar komt dat gevoel dan vandaan? Ja, het tikkende kernbom is waarschijnlijk een beetje te, te zwaar overtrokken. Uh, wat ik wel weet nu van uh, vrij betrouwbare sources is dat uh, de reactoren die uh, in Fukushima staan uh, niet uh, hetzelfde zijn als bijvoorbeeld van Tsjernobyl. Uh, van nee. uh, dat als er een uh, meltdown is waar waarschijnlijk al sprake van is dat het voornamelijk lokaal is en dat het uh, voornamelijk de groente gaat. Maar ja, nog steeds. Ik ben geen, geen kernspecialist. Ik word het ondertussen wel. Uh, uh, en het is natuurlijk gewoon heel eng. Ja. Een aardbeving is een aardbeving, maar uh, een nucleaire wolk. dat uh, zie je niet. En ook de lange termijn gevolgen zijn uh, veel onduidelijker. Ja, en, die, en die onrust, uh, merkt u die ook bij de Japanners? Die we tot nu toe zeer beheerst vinden in de reacties? Japanners zijn uh, cool as ice. Ja. Op het eerste Ook nu keer, nog? Op het eerste gezicht lijken ze cool as ice. Maar als ik kijk nu, uh, ik zit in het hartje van Tokio. Als ik buiten kijk, dan zit het wel echt een stuk rustiger uh, over straat. En ook veel uh, mensen hebben voornamelijk uh, hun vrouwen en kinderen al overgebracht naar het zuiden. Blijft u voorlopig daar in Tokio, meneer Wisseling? Dat is een goede vraag. Dat uh, ga ik de komende uren beslissen. U weet, u weet het nog uh, ja. niet zeker, begrijp ik. Nee, ik heb een auto klaarstaan met uh, genoeg benzine om mij uh, ver naar het zuiden te brengen. Waar, ha uh, waar hangt het vanaf? Goeie vraag. Dat zou ik niet weten. Nee, dan, gaat u, dan moet u toch afgaan op de berichtgeving. Dat wat u hoort. Ja, en nogmaals uh, ik heb een paar directe lijnen in de Japanse overheid. Een uh, vriendin van mij is de perschef van Nissan. Nou, dat is een, uh, een van de grotere Japanse bedrijven. En uh, ja, zij ons uh, op onze hoogte. Plus een vriend van mij die zit uh, bij de Canadese ambassade. En ik denk dat zeker die, uh, die grote landen meer weten dan uh, een klein land zoals Nederland. Meneer Wesseling, hartelijk dank voor uw verhaal. Sterkte ermee. Dank u wel. En we hopen u nog de komende dagen eens te kunnen spreken. Ja, oké, graag gedaan. Mark Wesseling hoort u vanuit Tokio. Ja, we kunnen toch stellen dat Japan met de moed der wanhoop... aan elke volgende dag begint na die aardbeving. Mensen nemen de schade op aan hun huizen. Of wat er dan nog van over is gebleven. In elk dorp zijn wel mensen overleden. Ville de Vos van VRT Radio sprak in een Japans dorp met wat inwoners. Ik loop hier in een dorp in de buurt van Sendai. Of beter gezegd, wat overblijft van dat dorp. Want volgens het hoofd van de brandweer hier zijn twee derde van alle huizen met de grond gelijk gemaakt. Hier en daar staat er nog een ruïne overeind. Het huis bijvoorbeeld hier, recht voor mij, stond vlak bij de zee... en is nu zeker uh, een halve kilometer of meer landinwaarts geduwd... door de enorme kracht van het water. En uh, overal rondom mij liggen hier pannen, liggen resten van de huisraad... foto's van mensen, serviesgoed... Alles wat hoort bij een huis en bij een leven, ligt hier verspreid in de modder. Hier en daar lopen mensen rond die komen kijken wat ze nog uit de puin, uit de resten van hun huis tevoorschijn kunnen halen. is alles wat we nog hebben zijn de kleren die we aan hebben zeggen deze mensen het leven dat we hadden opgebouwd is op een paar seconden weggevaagd deze man komt kijken naar het huis van zijn broer alles wat er van overblijft is een fundering wat voelt hij als hij deze ravage aanschouwt een lange stilte. En dan, ik heb er geen woorden voor. Vijftien doden en vijftien vermisten is de uiteindelijke dodentol op deze plek. Dat veel meer kunnen zijn als de brandweer de mensen na tsunami alarm niet persoonlijk uit hun huis had gehaald. Voor de overlevenden hier begint nu de enorme klus om hun leven weer herop te bouwen. Vele de Vos was dat van VRT Radio. Over de gevolgen van de problemen in Japan, vooral rond de kerncentrales... praten wij deze ochtend met Wim Turkenburg. Hij is energiedeskundige en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij kan, zo denken wij, heel wat vragen beantwoorden... naar aanleiding van de nucleaire crisis in Fukushima. Mocht u vragen hebben daarover, stelt u ze dan even via Twitter op NOS Radio 1. En heel veel vragen heeft Joris van der Kerkhof ook vanochtend. Want laten we naar de kern van de ramp teruggaan. De aardbeving en daarna de tsunami. Daar ging het om. Daardoor zijn die dorpen van de aardbodem weggevaagd. Joris, bij wie ga je te raden? Ik uh, ga naar Mark Nesse. De polder door kom ik bij uh, Gerbert van Vledder uh, uit. Uh, die werkt voor de TU Delft, maar ook voor uh, ingenieursbureau uh, Arcadis. Hij heeft zich gespecialiseerd in uh, ja, van, vanwege de gevolgen van aardbevingen en tsunamis. In hoe je je kunt voorbereiden op uh, zo'n aardbeving. En voornamelijk ook een, uh, een tsunami. Hoe huizen anders uh, gebouwd kunnen gaan worden. Uh, hij laat uh, ons uh, straks zien. Uh, ons in die zin van uh, dat jullie mee kunnen kijken. En de luisteraars natuurlijk ook allemaal mee kunnen kijken. Kijken en luisteren naar uh, hoe hij gaat vertellen over hoe je je kunt voorbereiden op zo'n uh, superstorm. Uh, wat hij zal gaan zeggen... Uh, wat ik er tot nu toe van begrepen heb, is dat je huizen, de funderingen daarvan in ieder geval, veel steviger uh, uh, moet gaan maken. Uh, ook, uh, ook in Japan, waarvan continu gezegd wordt dat die zo voorbereid zijn op, uh, op dit soort uh, zaken, in ieder geval op aardbevingen. Maakt die huizen steviger, uh, dan zijn ze in ieder geval ook op een uh, grote vloedgolf uh, voorbereid. Als de fundering steviger is, kun je naar de tweede of derde uh, verdieping en uh, kun je de stroomwater uh, aan je voorbij laten. Gaan. Maak terpen um, waar uh, mensen naartoe kunnen gaan op het moment dat de tsunami uh, uitbreekt, losbarst. Dan kun je op een hogere plek gaan staan en van daaruit uh, het water aan je voorbij laten gaan. Of hij ook vindt dat je je nog op een andere manier kunt voorbereiden, namelijk dat die... Um, dat het tsunami voor de kust gebroken kan worden... zodat je eh, eilanden bijvoorbeeld eh, opspuit voor eh, de kust... zodat de golven al voor eh, de bebouwing, voor de, de, de huizen eh, neergeslagen zijn... en dat de gevolgen veel minder groot zijn, eh, dat weet ik niet. Dat ga ik straks zien eh, bij zijn bedrijf... Eh, in Mark Nesse, dat gaat hij zelf over vertellen. Maar hij laat het dus ook via animaties ja. zien. Ja, zo een is er van Fledder de Wel. Die, die maakt ook zijn eigen tsunamis in de Bad dat zou je je kunnen voorstellen. Dat, dat, dat weet ik niet uh, hoe hij dat, dat dan precies gaat zien. Ik kan me ook zo voorstellen uh, um, uh, dat, dat het niet in de badkuip is... en niet met Playmobil en mannetjes en met Lego... maar dat er gewoon animaties op een, uh, op een videofilm uh, zijn. Maar dat uh, zie ik over drie kwartier. Joris van der Kerkhof ontmoet dan uh, Gerbrand van Vledder... en komt dan alles te weten over hoe je de gevolgen... van een tsunami en een aardbeving kunt beperken. Jij ja, doet dat wel, hè, in de badkuip met tsunami, maar ja, met bootjes en zo. Heb ik Een playmobil, wel. ja. Twaalf minuten over half. zijn zeer beperkt. Zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nou, er is ook ander nieuws. Uh, laten we even omschakelen. Vanavond, namelijk aan de vooravond van de boekenweek... vindt het traditionele boekenbal plaats. Zou dat bijna vergeten. Op dit exclusieve feest viert schrijvend en uitgevend Nederland... het begin van de boekenweek. Dat dit jaar als thema heeft gekregen... curriculum vitae, geschreven portretten. Vijf vragen. Wie komen er naar het boekenbal? Genodigden, onder wie natuurlijk schrijvers en uitgevers... en hun redacteuren en genodigden. En dan vooral de grote schrijvers en de grote uitgevers. En ook zijn er altijd veel journalisten. En dus is het boekenbal elk jaar weer een groot mediaspektakel. Sinds 2002 is er een alternatief feest in Paradiso... voor de schrijvers die geen uitnodiging hebben gekregen. Wordt ook wel het bal der geweigerden genoemd. Het is ontstaan uit kritiek op het uitnodigingsbeleid... Iedereen die schrijft of leest en 20 euro betaalt, is welkom in uh, Paradiso. Sinds wanneer bestaat het boekenbal? Op 4 maart 1947 werd het eerste bal gehouden. Het heette toen nog het Schrijversbal. Hoewel het sneeuwde, zat Gerard Reven buiten op de trappen van de stad Schouwburg. Ook nu nog zijn die trappen een favoriete pleisterplaats... van de grote schrijvers tijdens het bal. Naast Reven behoorden onder andere Anna Blaman, Ed Hornik, Mies Bouwhuis en Simon Carmichel tot de genodigde in 1947. Ja, wanneer was Harry Moelisch er voor het eerst bij? Dat was in 1953, vlak na het uitkomen van zijn romandebuut Archibald Strohalm. Moelisch was vanaf dat moment vrijwel elk jaar van de partij. In de jaren 70 liet hij een paar keer verstek gaan. Volgens Moelisch was de organisatie daar niet blij mee, want, vertelde hij wel eens... Hij werd vervolgens gebeld door de organisatie met de vraag... of hij alsjeblieft wilde komen, want dan was er tenminste één echte schrijver. In 2007 verscheen er een boek over het 60 jarige bestaan van het boekenbal. En de titel van dat boek is veelzeggend. Het is pas feest als Harry is geweest. Moelis werd dan ook wel de koning van het boekenbal genoemd. Harry Moelis overleed op 30 oktober vorig jaar. Hij is er dus niet meer bij. En wat nu? Tja... Uh, in levende lijven is hij er niet, maar wel als decorstuk. Elk jaar maken jonge kunstenaars decorstukken voor het bal. En dit jaar heeft een van hen een torso gemaakt van moelies. En de tweede kunstenaar heeft een boom gemaakt met jonge loten. De boom stelt moelies voor. De loten zijn de jonge schrijvers die door de schrijvers zijn geïnspireerd. En vanavond na 12 uur kan iedereen dus een stukje moelies meenemen naar huis. Hoe is die traditie van het slopen en meenemen van de decoratie ontstaan? Dat is min of meer spontaan gebeurd, in de jaren 50 al. Uh, toen maakte kunstenaar met een kornstra de decoratie. Aangezien het voor eenmalig gebruik was... vonden de bezoekers dat ze de spullen net zo goed mee konden nemen als trofee. Een kornstra decoreerde de boekenbals van 1947 tot begin jaren 70. En in een interview in de tijd klaagde hij over de gretigheid waarmee bezoekers die decorstukken nog voor het slotakkoord mee naar huis namen. Vorig jaar had ik er genoeg van. Half twaalf ben je klaar en om één uur is het kaal geplukt. En dan sta je voor lul. Maar ja, voor dit jaar was ik weer met een natte vinger te lijmen. Al dus met de koornstra, zo'n vijftig jaar geleden. Niels Kerstholt was met voorsprong de beste Europeaan bij het WK Short Track. Maar hij twijfelt over zijn toekomst. Straks een reportage vanuit Sheffield, waar het WK is gehouden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemorgen Marcel. Uh, er staan op dit moment een tiental files. Uh, over het algemeen zijn het de dagelijkse files... Uh, richting de grote steden in de Randstad. Zoals de A9, ook maar Amstelveen. Daar is het wel wat drukker uh, vandaag, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Kooimeer en Castricum staat 8 kilometer file. En daarom is uh, vlak voor Castricum de rechte dicht. Maar geen mist en nog geen regen. rustig over. Ochtendspits. Uh, nou, dinsdag is altijd wel een van de drukste ja, spitsen van de week. Tenminste, de ochtendspits dan. We verwachten wel een normale dinsdagochtendspits. Nou, dat is dus wel druk. Rond half negen staat er rond de 250 kilometer aan files. Dennis mooi bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten voor zeven. Hij was met afstand de beste Nederlandse man op het WK shorttrack. Niels Kersthold. Al jaren actief in de sport, maar nu lijkt hij in de vorm van zijn leven.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 Dat zei Niels Kerstholt, de beste Niels, tegen Edwin Cornelis. Het is tien voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Albert Heijn opent morgen voor het eerst een winkel in België, in Braschaat. Albert Heijn wil uiteindelijk zo'n 200 supermarkten vestigen bij de zuiderburen, Maar het is de vraag of de Belgen daar wel op zitten te wachten. Slaggever Jeroen Schutheiser vraagt het aan de inwoners van Braschaat... en aan Laurens Sloot, hoofddocent retailing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een Albert Heijn in België, is dat een goed idee? Ik denk het wel. Er zijn nu al heel veel Belgen die uh, de grensstreek overtrekken... Uh, om toch een Albert Heijn te bezoeken in uh, Nederland. Dat zijn aan de ene kant uh, Belgische consumenten... die om de lage prijzen naar, uh, naar een Albert Heijn in Nederland gaan. Maar aan de andere kant ook met name heel veel gegoede Nederlanders... die in omgeving wonen... Uh, die toch even bij hun eigen Albert Heijn boodschappen willen doen. Waarom wil Albert Heijn zo graag naar Vlaanderen? omdat ze in Nederland uitgegroeid zijn. Ze hebben momenteel een marktendeel van, van 34 Het einde van de groei is uh, in zicht. Uh, daarnaast denk ik dat zij toch zien dat, uh, dat het Albert Heijn concept een heel sterk concept is. En dat zij dus ook beseffen dat, ook om in de toekomst een sterk bedrijf te blijven... dat zij meer schaalgrootte nodig hebben. Maar je kunt niet zomaar een, een Nederlands Albert Heijn filiaal in België neerzetten? Je kunt het wel doen natuurlijk, alleen de vraag is of dat een succes wordt. En eh, Kijk, voor een deel liggen daar natuurlijk dezelfde artikelen. De Pampersluiers zijn ook in België zeer geliefd en eh, Coca-Cola. Eh, maar met name als het gaat om, om de versgroepen, dus aardappelen, groenten, fruit, eh, vlees. Het hele kant-en-klaarstuk, wat in Nederland zeg maar, enorm gegroeid al, al is. Ja, daar zullen ze toch echt moeten kijken naar wat is nou de Belgische consument? Wat zijn zijn en haar wensen eh, op dit gebied? En dan zul je echt moeten aanpassen. ...omdat de Belgen, dat is ook wel bekend... ...zit culinair gezien... Eh, ...toch anders in elkaar dan, dan de Nederlanders. Goedemiddag. Hier komt een Albert Heijn. Bent u daar blij mee? Mij stoort dat niet, nee. Ha, ik denk dat er veel Nederlanders in Brascha wonen... ...en dat die dat wel positief zullen vinden. En hoe vindt de rest van België het? Ho, geen idee. Ik ken de rest van België niet. Hè? Ja, ik ken Albert Heijn wel. Want mijn zus woonde in Nederland en ik heb daar ook gewinkeld. En Albert Heijn is heel kwalitatief... ...geeft heel goede informatie. Dus ik ken Albert Heijn wel... Dus zouden ze het wel gaan redden hier? Ik ben er zeker van, van wel. Ja. Als ze zich ook een klein beetje Belgisch gedragen, zeker wel. Maar zo moeten wij ons in Nederland ook aanpassen, hè? vindt u niet? Wat <laughs> zou nog meer een valkuil kunnen zijn? Een valkuil is toch dat de Belgische markt wel protectionistisch genoemd mag, mag worden. Uh, zeker Vlamingen zijn, uh, ja, zijn, zijn erg uh, van wat de boer niet kent, dat, uh, dat vreet hij niet. Dus Albert Heijn zal zich echt moeten bewijzen... Maar daarnaast is het ook zo dat België heeft drie hele sterke ketens: Korhuizen, Delhaize en Carrefour. Die hebben allemaal een marktendeel van 20 tot 30 procent. En die, die zullen toch niet echt blij zijn met het feit dat de Albert Heijn ja, in die Belgische markt eens dus even uh, komt roeten. De Vlamingen hebben het over dikke nekken. Ach, ja, zo staan de Nederlanders natuurlijk wel een beetje bekend. Hè? Ik bedoel, wij, uh, wij, wij komen vaak ook een land binnen met de bravoure van... we gaan wel eens hier even bepalen wat, uh, wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook een fout die Albert Heijn niet uh, moet maken. Hè? Dus Albert Heijn moet wel op een nederige manier uh, België uh, inkomen... en toch niet te hoog van de toren roepen. Want daar zijn ze in Vlaanderen uh, niet echt van gediend. Dit wordt een Albert Heijn. Ja. Bent u daar blij mee? Ja, waarom niet? Ik gaan gewoon regelmatig naar Put, ja. Naar Putten? Naar Putten, ja. En ik vind dat er goed. komt wel oké. Okay. Ja? Ja, ja. Ik denk dat ze van ver gaan komen naar hier. Ik denk dat het hier veel te druk geworden. Goed, die eerste Albert Heijn die komt er. En dan? Die eerste Albert Heijn komt volgens mij in, in Braschaat. En ik denk dat ze van daaruit uh, toch heel snel willen gaan doorpakken. 20, 30 winkels en dan iets overnemen... Ik denk dat dat het plan is. Ja. Als ze zien van, hé, dat concept Albert Heijn, weliswaar een aangepaste vorm... dat slaat hier toch aan in, in België. Dan zouden ze kunnen kijken, van, hé, misschien komt er wat vrij bij Carrefour. Een andere optie is natuurlijk toch nog eh, een eventuele fusie met Delhaise. Hè, een van de sterke eh, Belgische rieters die ook in Amerika eh, veel winkels eh, heeft. Maar goed, eh, misschien wil Albert Heijn het wel helemaal op eigen kracht... en winkeltje voor winkeltje groeien, maar dat is in ieder geval een heel lang traject. Laurens Sloot, hoofddocent retailing aan de Rijksuniversiteit Groningen... hoorde u over de plannen van Albert Heijn met België. U hoorde een bijdrage van Jeroen Schutheiser. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Wij pakken de kranten er even bij en dan zien we dat Japan de voorpagina's beheerst. Bijvoorbeeld de voorpagina van Trouw, een foto die doet denken aan een poster... van een post-apocalyptische Hollywoodfilm. Laat het zomaar omschrijven. Daarboven de kop: eten telt zwaarder dan de reactor. Inwoners van Sendai gaan, ondanks de nucleaire problemen, gewoon de straat op, op zoek naar eten. Foto in de Volkskrant op pagina 3: slachtoffers, geëvacueerde slachtoffers van de tsunami in Yamamoto. verzameld in het donker rond twee theelichtjes. Energie en elektriciteit hebben ze niet meer. En verderop in de Volkskrant pagina 8 nog een pagina grote foto uit Sendai. De beelden kennen we inmiddels wel van de totale verwoesting, maar het blijft indrukwekkend. Ja, op de voorpagina van de Telegraaf ook veel foto's van de rookpluim die boven kerncentrale Fukushima. Eh... 1 opstijgt, tot een soldaat met een pasgeboren baby in zijn handen. Angst voor meltdown en miljoenen zonder water, voeding en verwarming... zijn zo'n beetje de koppen. Japan vreest kernramp na nieuwe explosies, meldt de krant uh, Die krant, we zeiden het al, spant de kroon met negen pagina's trouwens over Japan. Opvallend is dat de pers niets over de ramp in Japan op de voorpagina heeft. Wel een grote foto van VVD-Kamerlid Hennis Plasgaard. Ze houden een pleidooi voor een totaal verbod van religieuze symbolen... voor ambtenaren in publieksfuncties... En Vrijheid van godsdienst kan wat haar betreft uit de grondwet. Nog even naar het AD, want zij hebben gesproken met de ouders van uh, de vermiste vrouw. Uh, een van de weinige vermiste uh, in uh, Japan op dit moment, Nederlandse vermiste Ellen van Dam. Um, ja, Drong vorige week vrijdag al heel snel tot haar vader, Hans van Dam en moeder Franke en broer Mark, door. Een zware aardbeving in Japan, een tsunami. Daar woont Ellen. Je ziet het op tv, kijkt razendsnel op Google Earth waar de aardbeving en het tsunami waren. En dan weet je dat het mis is, vertelt Mark van Dam, de broer. En dan probeer je meteen te bellen, maar dan is het te laat. Er is al geen verbinding meer te krijgen. Meteen begint de knagende onzekerheid. Want ook in het kleine stadje Yamada, waar Ellen al zes jaar woont en werkt... heeft de tsunami vernietigend toegeslagen. Uiteindelijk uh, geven de ouders wel aan dat ze denken dat Ellen nog leeft... omdat de plekken waar ze werkt hoog liggen. Ook ander nieuws in de kranten. MBO-scholieren hebben bijvoorbeeld steeds hogere schulden. Trouw schrijft dat een kwart van de uitwonende MBO'ers... een gemiddelde schuld heeft van bijna 2.500 euro. Blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor Budgetuitgaven het NIBUD. Vooral leerlingen in een woonleertraject raken in de rode cijfers. Ze hebben geen recht op studiefinanciering en maar een heel klein loontje. Leerlingen zouden via een belastingteruggave... hun schulden kunnen verlichten, zegt het NIBUD. Maar een kwart weet niet dat ze, ze zo'n teruggave kunnen vragen. Ook de zorgtoeslag... is is relatief onbekend bij ze. Slechts 40 procent weet dat ze die tegemoetkoming mogen aanvragen. CDA-kamerlid van Heijem en GroenLinks-kamerlid van Gent... willen de Arbo-wet aanpassen. Het Algemeen Dagblad stelt dat de Arbo-wet achterhaald is... omdat de regels uit de jaren 90 stammen. Laptops, smartphones en flexwerken bestonden toen nog niet. Daardoor is de Arbo-wet nu soms zelfs nadelig voor een werknemer. Het kabinet kondigde al de wet, aan, uh, de wet aan te passen... maar dat gaat volgens Van Heijem en van Gent niet ver genoeg... Volgens de twee kan met hun aanpassing veel meer gedaan worden... tegen problemen en de arbeidsproductiviteit. De politie laat winkeldieven vaak lopen, kopt de Telegraaf. Uit een onderzoek door Detailhandel Nederland... blijkt dat bijna geen enkel politiekorps direct uitrukt voor een winkeldiefstal. In één van de regio's wordt pas onderzoek ingesteld... als de schade hoger is dan 25.000 euro. En dat is absoluut schandalig, zegt VVD-Kamerlid Hennis. Ook CDA-Kamerlid Keuris is niet te spreken over de conclusies. Hij vindt dat de politie twee tandjes hard er moet werken en dat het opsporingspercentage omhoog moet. In de volksstand dan nog aandacht voor de aanslag op de Turkse Pavarotti. Gisteren werd de Turkse ster Ibrahim Tastiles neergeschoten. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar, ligt in coma. Tastiles is bekend om zijn smartlappen in arabesk stijl en heeft miljoenen fans. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur gaan wij praten met Wouter Zwart. Wouter is nog in Japan, hij is onze correspondent. Hij is in het gebied rond Zendai, daar waar uh, de problemen groot zijn... En hij staat op het punt te vertrekken, want het is wat hem betreft niet langer veilig. Straks gauw naar Wouter Zwart in Japan.